Gebombardeerd. Volgens Zelensky probeerde Russen hen te breken... maar dat zal niet lukken, zegt hij. Door de aanvallen zaten een miljoen mensen in de kou en zonder stroom. Tot slot schaatsen Susanne Schulting doet op de Olympische Spelen... in Milaan ook mee aan het Short Track. Het schaatsbond heeft haar aangewezen voor de 1500 meter. En daarnaast doet Schulting op de Spelen ook mee... bij het gewone schaatsen, daar rijdt ze de 1000 meter. En het is echt 1500 meter of centimeter? Dus kijk even naar mijn collega... De... Het klopt. Ja, meter. Nee, ja meter. meter. Oké. Okay. En de duizend. Oh, oké, okay, oké. Okay. Okay. Oh, er komen nog twee cijfers aan. Oh. Okay. Houd die even in de gaten. Het gaat namelijk over het weer van Weerplaza. Vannacht en uh, morgen code oranje. In het noordoosten voor sneeuw. In de rest van het land is er morgen regen. En nu komt-ie. Ik denk, ik vermoed, het ja. zou kunnen, misschien ook niet... Alles lagen op bij 2 tot 6 graden. 2 tot 6 graden, oké. Okay. Nee, dat moet, dat moet ongeveer kloppen, denk ik, ja. Half uurtje geleden heeft Jeroen geroepen dat er morgen 15 meter sneeuw valt. Dus vandaar dat ik eventjes wat cijfers uh, ja, bij hem check. Er staan niet veel files in het land. Eigenlijk één lange, de A7 naar Hoorn. Tussen Zaandam en Permanent Zuid. Zes kilometer file en drie kwartier vertraging. Niet gewonnen in december? Kijs tweede kansweken. Claim je gratis lot in de app van Joe. Dit is Joe met Kaimers. En over vier minuten noem ik één van de namen. Is dat jouw naam? Dan moet je bellen binnen het kwartier. En dan win je. Ja! Dat je er bent. You're de Whitney Houston en I To dance with somebody. Het is soms goed om even bijgepraat te worden. Als je je afvraagt, goh, Keimer, waar ben je nou op dit moment eigenlijk mee bezig in je leven? Dan zeg ik: dat is het volgende. Dat is deze week aan de hand. Maar ook volgende week hier in de middagshow. Kai's tweede kansweek voor als je in december niks hebt gewonnen. Met een der welke loterij of prijsvraag. Uh, dus claim je gratis lot in de app van Joe. Als je ook niks hebt gewonnen in december. En luister dus uh, nou, zeker nu. Uh, volgende week ook weer naar de middagshow. Want wie weet noem ik jouw naam. En uh, er is echt een prachtige prijs die hier op het spel staat. Die achter het gordijntje in de etalage staat. Namelijk een vijfdelige zonkant. So Pannenset met snijplanken van Weekamp. Geweldig applaus! En dankjewel, Weekamp. Ja, dat dacht ik wel. Ik bedoel, uh, een beetje pannen want Dat kost echt uh, handenvol geld. En dan krijgen we er ook nog eens de snijplanken bij. Nou, uh, wie wil dat niet? Het is tijd voor de trekking. Met andere woorden, ik heb hier een groot scherm achter me met twee rollen. Op de eerste staan de voornamen, op de andere staan de achternamen. Als ze tot stilstand, ko stilstand komen, hebben we de persoon die we zoeken. Dus laat ze maar rollen. Femke, Femke is dat dan? Femke Rupke! Femke Rupke, ja hoor! Mag vol geapplaudiseerd worden, beste Femke Rupke! Ik heb hier een schitterende vijfdelige solo set met snijplanken voor jou uh, klaarliggen. Je hebt 15 minuten de tijd om te bellen. 0909 9890! 80s and 90s. bij Joe. Uh, we zitten natuurlijk middenin. Niet alleen uh, deze week, maar ook volgende week de Tweede kansweken, uh, omdat je misschien in december wel verloren hebt met een de, uh, der welke loterij waar je ook aan hebt meegespeeld, of krasloot, of noem het dan maar op. Uh, dan kun je hier nog een tweede kans krijgen om toch nog met een prijs 2026 in te wandelen. Maandag, onder andere, een jaar lang gratis naar de carwash. Daar moest ik even aan denken, omdat het die uh, Rolls Royce worden, maar Onder andere dus. Ja, dan gaat het naar de car wash. Er staat op dit moment een andere prijs op het spel. Als je nog niet goed weet hoe het werkt. Je kunt via de app van Joe een lot claimen. Dat is een gratis lot. Eh, noem ik vervolgens jouw naam om 4 uur, 5 uur of 6 uur. Dan heb je een kwartier de tijd om te bellen naar 0909 9890. En een paar minuten geleden noemde ik de naam van Femke Rupke. Hallo met Kai van Joe. Hoi, met Femke. Met Femke wie? Rufke? Ja, Femke! Ja. <applaus> Fijn dat je er bent. Uh, waarom heb je je aangemeld voor KS Tweede Kansweken? Nou, ik win nooit een loterij. <lacht> nee, ik had een... Uh, we hebben altijd in december krasloten, van die decemberloten. Ja? 50% kans, maar nee, helaas. Nee, helaas, helaas, helaas, helaas. Uh, dus <lacht> jij denkt, nou, dan heb ik hier misschien nog een, een kans... en misschien win ik dan wel eens een keer wat... Ja, dat zou leuk zijn. Ja, dat is, dat is wel leuk. En wat is, wat is jouw grote wens dan voor het nieuwe jaar? Ja, weer een heel mooi schitterend jaar met mijn familie. Ja, met je gezin, kan ik me voorstellen. Ja. ja. ja. En heb je zelf gehoord dat je naam genoemd werd of ben je getipt? Ja. Ja. Je, je, zat, je was zo, was je was helemaal bezig, je hoort de radio, en je denkt, ja, daar moet ik bij zijn. Ja, nou, Joe staat sowieso uh, vaak aan. Ja, dus, dat, uh, dit zijn sowieso punten natuurlijk. Maar oh, oh, oh, wat een prijs heb je gewonnen, Femke. Oh, luister even mee. Ja, wat, wat een schitterend is dit ook weer. Jongens, toch? Ik weet niet wat ik meemaak. Niks vervelender dan de anti-aanbaklaag tussen je aardappels en je ik vinden. Dat zal niet gebeuren met deze vijfdelige sola set. Koken wordt weer een avontuur en een lust voor maag en oog. En je krijgt er ook nog bijpassende snijplanken bij. Gefeliciteerd, Femke! Nou, bedankt. Vind ik heel leuk. Wat is het eerste wat er gekookt wordt in de nieuwe set? Oeh. Nou, ja, moet ik even over nadenken. Lekkere pasta misschien. Oh, helemaal goed. Ze zijn nog niet onderweg. Dus je hebt nog tijd om na te denken, Femke. Ga dat vooral eventjes doen. <laughs> uh, ook volgende week natuurlijk weer nieuwe prijzen... tijdens Sky's tweede kansweken. Alvast even een, een, een voorproefje. Bijvoorbeeld maandag. Dus we hebben al een jaar, jaar carwash gehad natuurlijk. Maar een overnachting op de SS Rotterdam... is maandag ook te verdienen. En later in de week een Dyson Airwrap. Een luxe diner in een sterrenrestaurant. En ja, ook nog... Twee tickets voor Guns N' Roses. Ik heb gezien, afgelopen jaar hebben we die weggegeven hier bij Joe. Dat waren felbegeerde tickets. Ik heb er nog twee volgende week. Dus wil je één van deze waanzinnige prijzen winnen... ga naar de app van Joe en claim je gratis lot voor. binnen via de app van Joe, van uh, mensen die zeggen... we hebben helemaal het onderzoek nog niet gehoord, geloof ik. En dat klopt inderdaad. We nemen jullie elke middag een huis- en een keukenonderzoekje met je door. Um, dat kan over van alles en nog wat gaan. Het geweten van de show. Jesse, jij hebt dat onderzoek meegenomen. Maar je zult al snel merken, hé, hey, er ontbreekt uh, informatie. Cruciale informatie zelfs. Cruciale informatie. <laughs> ja, ik zal die van vandaag gaat over in slaap vallen. Want dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Mmm... Wat zou dat kunnen zijn? Jeroen, heb jij een antwoord? Ja, ik denk het, uh, het ouderwetse schaapjes Ja, Gewoon schaapjes stellen. Ja, Dat kan wel heel ouderwets. Iets moderner, moderner zeg Nou, doe eens. La boeboe -boe, boe -boe stellen. <laughs> kan dat, la boeboe -boe stellen. Ja, nou ja, ik vind dat, dat je dat goed gemoderniseerd hebt. Dat Kampje. zijn ook een beetje van die van konijnachtige knuffeltjes, zijn het. Ik ja. vind ja. wel echt van schapen. Ja hoor, uh, la boeboe -boe stellen. Goed hè? Nee, het is niet la boe -boe stellen. Het is niet la boeboe -boe stellen. schaapjes nou. ook niet. Nee. Hey. Nou, dan moet er nog, moet er nog een antwo ander antwoord zijn, wat wel uh, goed is natuurlijk. Daar gaan we dan ook naar op zoek. Nog één keer het onderzoek. Dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Antwoord hoor je om tien over half zeven. Nieuws komt er ook aan. Jeroen. Ja, in het stadion van PSV, de voetbalclub, hangt een heel goed spandoek waar geen PSV op staat, maar PVS. Een blunder, zou je denken. Maar er blijkt een arretje onder het gas te zitten. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Ah, en dan het weer van weer plaza. Komt regen vanuit het zuiden. Vannacht en morgen code oranje in het noordoosten vanwege sneeuw. Dus oppassen we blazen. En in de rest van het land is er regen bij 2 tot 4 graden. Staan er staan slechts drie files in het land die uh, niet zo heel lang zijn. Langst is de A76 naar Genee Tussen ten Essen en Schinnen. Drie kilometer file. Vertraging 10 minuten. Dit is jou. En The Edge of Heaven hoor, na het nieuws van half zeven. Jeroen. Goedenavond. We zijn deze jaarwisseling minder vaak gewisseld... van zorgverzekering dan in de voorgaande jaren. Ongeveer 1,1 miljoen mensen maakten dit keer een overstap... dat minder mensen van zorgverzekering zijn veranderd. Komt omdat de zorgpremies dit jaar bijna gelijk zijn gebleven. Het wereldberoemde schilderij, Het Meisje met de Parel... gaat op reis, op wereldreis, twee maanden na Japan. Het kunstwerk van Johannes Vermeer hangt normaal gesproken het Mauritshuis eh, huis in Den Haag. Maar door een verbouwing hangt het in augustus en september... dit jaar in Osaka. En tot slot komen we nog even terug op, eh, op het foutje. Het foutje van Eindhoven. Daar hadden we het een uh, uurtje geleden over. Er staat namelijk een foutje op het metershoge span doet, dat hangt aan het stadion van voetbalclub PSV. Maar hier staat de PSV onze uh, beste wens, denk ik, of niet? Lees eens goed. PVS. <laughs> ja, inderdaad. PVS. Verkeer. Ja. Wat een stomme fout van de groot PSV-fan. Zij ondernam direct actie. Ze ging het PSV-stadion binnen en een paar minuten later kwamen ze weer naar buiten. Wat, wat zeggen ze? Hij was voor de wedstrijd nog veranderd. Ik zeg, dat kan niet, hè? Zeg maar, nee. Echt schandalig. Echt <laughs> schandalig, zegt ze nog heel zacht. Maar wat deze mevrouw niet wist... Het is een stunt van een sponsor van PSV. Ach! Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Leuk Naast het uh, metershoge spandoek hangt er nu namelijk ook een ander spandoek. En daarop staat... even Apeldoorn bellen. Leuk, ja, Ja, vind ik, leuk. Ik vind, ik wel, vind ik wel leuk. Vind ik wel goed gevonden. Want iedereen ging hier zo, hup, zo mee de piste in. Ja. Iedereen vertelde toch aan elkaar. Nou, had je dat gezien? Wat een spannend oh, Dat kan niet. We zijn er allemaal in getrapt, z'n En het is nog niet eens 1 april. Ik vind hem zo leuk. Ja, hij is uitstekend. Hij is goed. We hebben een eh, onderzoek hier nog steeds. Eh, maar het antwoord is nog een beetje afwezig. Of althans, dat hebben we nog niet laten horen. Het geweten van de show, Jesse. Het onderzoek? Ja. 1 op de vijf mensen heeft dit wel eens gedaan tijdens het autorijden. Dit is Joe met kai Merks. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, helemaal... nee, helemaal... nee, maar... ik nee wacht even. Sorry. Nee. Nee. <lacht> nou, het, dat hoop ik niet, want het, als het onderzoek is: 1 op de 5 heeft het wel eens gedaan tijdens het autorijden. Jeroen zei net schaapjes stellen. Ik hoop niet dat dat, uh, dat, dat, dat, dat ook maar enigszins raakvlak heeft met een auto rijden. Het is, toch heel, het is toch heel raar wat hier gebeurt. ik het zo zeggen, even Apeldoorn bellen. Ja. Uh, <laughs> dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Oh ja, oké. Okay. dat is al je middelvinger opsteken waarschijnlijk. Dit is Joe met Kai Merckx. Nou. Dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Nou, dan doen we die. Uh, het antwoord over zes minuten. En dit is Wem's.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 Sister Sledge over een paar minuten. Los in moeshi. Los in moeshi. Voor ja. je over een paar minuten. <laughs> ja, nou ja, goed. De ene voorspelt 15 meter sneeuw. Uh, de ja, ander ja. haalt een oud onderzoek aan. <laughs> en uh, de derde verspreekt zich. Ja, en bedoel, het is een beetje de middag die het is. Ja, ik kan er ook niet aan doen. <laughs> uh, Lost in music. Zie je wel dat ik het kan. Uh, Zometeen uh, ga je dat horen. Maar eerst het antwoord op het onderzoek. Maar welk onderzoek is het nou? Dat van gisteren, dat van vandaag. Daar zijn we nog steeds heel benieuwd naar. Het onderzoek, uh, ja, dat nemen we elke middag door. Huis- en een keukenonderzoekje. Maar er ontbreekt cruciale informatie. Het geweten van de show, Jesse. Ja, dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Jeroen heeft al genoemd schaapjes stellen Of hij maakte het moderner stellen Dat is niet het goede antwoord. Ik denk dat het is dat als je eventjes... Um, bijvoorbeeld iets groots waar je nog mee in je hoofd uh, zit. Dat je dat even op je, telefo uh, op je telefoon schrijft. <laughs> in je telefoon zet of op papier schrijft. Dat je het dan kwijt bent. Dat je hoofd even leeg is. Dan val je sneller in slaap. Denk ik. Nee, dat is niet de uitkomst. Oké. Okay. <truin> Evoordien zegt warme melk met anijs drinken. Ook niet goed. Janne, Je sokken aan als je gaat slapen. Want warme voeten is uh, ontspanning en uh, sneller in slaap vallen. Warme voeten is ontspanning. Ja. Of stank. een van de twee. Nee. Uh, maar is het ontspanning en snel in slaap vallen? Nee, zeker niet. Uh, Helene zegt niet op je telefoon kijken... omdat het licht van je telefoon je hersenen extra activeert. Nee, is het niet uh, goed? Michael. Jullie hadden het over in slaap vallen. Weet ja. je wat ik altijd doe? En dat nee. werkt echt. Mm. Tenminste bij mij. Mm. Dus het klinkt heel raar... maar het werkt dus aan de achterkant van je hersens denken. Als je aan de achterkant van je hersens denkt... val je in slaap. Ik heb het ooit een keer gelezen... ergens in de Quest of zo en het werkt. Huh? Dat is goed. Ja, maar wat is dat dan? Want... Ik, heb, ik heb geen idee, aan de, achter, in de, achter, de achterkant van je hersenen ja, denk Ja, maar ik. dat is het. Daar ga je over nadenken. Hoe ziet het eruit? Huh? Wat zou het zijn? Ja, nee, dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. Nou, um, luister zeker even naar de podcast van, Mike, van Michael... Achter in je hersenen denken. En dan uh, kom je erachter uh, wat het is, denk ik. Nou, achter in je hersenen denken? Nee, het is niet achter in je hersenen denken. Nee, oké. Okay. Martin zegt je scheren voor het slapen gaan. Nee, ook niet goed. Lig je lekker zacht waarschijnlijk, denk ik. <laughs> ik heb geen idee. Ik weet het niet meer, hoor. Het is ook bijna tijd om naar huis te gaan. En Hans tenslotte nog. Ja, gooi Hans hem maar bovenop. Ik denk een kanarie. Een kanarie zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Misschien een, een lekker fluitend kanarietje. Ja. Je weet het niet. Nee, is niet goed. Nee, nou. Kom alsjeblieft snel door met het antwoord van dit onderzoek. Ja, dit zorgt ervoor dat je sneller in slaap valt. Dat is een kamertemperatuur van 18 graden. Oh ja. Ja, heeft ermee te maken dat je lichaam moet afkoelen om in slaap te vallen. En een uh, koele kamer en het liefst dan rond de 18 graden. Want anders is het weer te koud. Die helpt het lichaam uh, ja, gemakkelijk om die koelere temperatuur te bereiken. Het zorgt ervoor dat je slaapt met minder onderbrekingen. Dus uh, je slaapt wat dieper. Uh, ja, en je hebt meer een uh, ononderbroken nachtrust. Op die manier. Ja, ik had het eigenlijk moeten weten, want ik heb het een keer gelezen. Ja, dus ik heb het altijd op 18 graden staan. Ik moet zeggen, ik slaap uh, heerlijk daarbij, bij die 18 graden. Ja, ja absoluut, werkt. Een kleine, kleine tip. Of je kunt altijd nog aan de achterkant van je hersenen denken. Ja. Um, het onderzoek, want we gaan eventjes flink, flink vooruit een sprong in de tijd maken natuurlijk. Want maandagavond, echt een cliffhanger die je hier nu krijgt. Maandagavond een nieuw onderzoek, en dat is... De helft van alle singles wijst een date hierop af als het ze niet bevalt. Hmm. Je kan echt een volledig arsenal antwoorden opengaan wat, uh, wat dit betreft. De helft van de singles wijst een date hierop af als het ze niet bevalt. Het antwoord maandag om tien over half zeven. Een flower, Guido kuip. Dag kuip, avond. nog eens even benadrukken dat wij uh, volgende week nog ontzettend mooie prijzen hebben in uh, kuip's tweede kansweken. Want uh, vandaag was. Uh, voor deze week in ieder geval de laatste dag om morgen zijn we er natuurlijk niet. Uh, dus maandag om vier uur weer een nieuwe naam. Heb je uh, nog geen uh, gratis lot geklemd via de app van Joe, doe dat dan zeker. Want we geven volgende week onder andere weg een jaar lang uh, naar de carwash. Wat? Een uh, koffiezetapparaat met nee. melk melkopschuimer. Ja? Uh, twee dagen aan boord van de SS Rotterdam. We oh. geven twee tickets weg voor Guns N' Roses. Hey, kap nou. ja, kappen nou. Een, een Dyson Airwrap. Nee! Ja, het, het houdt wel op, Kai. Het nee, op. het houdt ook niet op. Het gaat nog Gek. een hele week door. Dus uh, claim je lot en zorg ervoor dat je dit weekend heel veel mensen mobiliseert, zodat ze allemaal luisteren. En ja, jou misschien kunnen helpen om te horen of jouw naam wordt uh, vermeld. Vind ik heb een hele slimme tactiek. In de app van ja. Joe moet je zijn. Over een paar minuten gaat er misschien weer iets de deur uit. Zeker. Emel en wel een Joe Prijzenpakket in Minute to Win It. Iedere avond om tien over zeven. Eén minuut de tijd: vijf begrippen te raden. En als je lukt, weer dat pakket. Uh, en je mag zelf kiezen met wie je speelt, met jou, Kai, of met mij, Guido. Ja, zeker. Claudia gaat meespelen. Hallo Claudia. Hoi. Hallo. Uh, heb je al een uh, gratis lot geclaimd via ja, de app van Joe? Uh, nee, nog niet. En waarom niet? Ja, ik heb het wel geprobeerd, maar het is niet gelukt. En waarom niet? Het is niet... Ik heb geen idee. Het is niet gelukt. Uh, nee, ja. Ik weet niet waarom. Zou ik het zeker no nog een keer uh, proberen? Ja. Want je hebt niks gewonnen in december, toch, of wel? Nee, klopt. Dat was eigenlijk een betere reden geweest. Hè, dat ik vroeg, heb je al een lot gekleed? Nee, want ik heb 10 miljoen. gekregen. Ja, ja, ik heb 15 december. miljoen op de rekening bijgetrokken dus gekregen. Uh, dus, uh, ik, ik, ik, ik ben <lacht> uitgesloten van deelname. Maar dat is ja. dus niet het geval, Claudia. Nou goed, nee. uh, misschien uh, meer geluk uh -huh. bij Minute to Win It. Met wie wil je spelen? Um, ik ga spelen met Kai. Leuk. Goed, veel succes tezamen. Ja, nou, we gaan uh, zeker ons best doen. En dat uh, prijzenpakket dat ziet er al uh, hartstikke mooi uit. Dus er komt misschien jouw kant op, Claudia. Na het nieuws van uh, 7 uur gaan we spelen. En ook muziek van Ubi40, hoor je zo. Hey ondernemer. Heb jij van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar.